Moutscheurs met het nwi -journaal. Familieleden van slachtoffers beelden van een dierbare terugkijken die op Schiphol zijn gemaakt. Het gaat om beelden van beveiligingscamera's die op 17 juli 2014 zijn gemaakt. In eerste instantie wilde het openbaar ministerie de beelden niet vrijgeven vanwege de privacy. Nu is afgesproken dat nabestaanden de beelden van 34 camera's mogen bekijken in een speciale ruimte in Zoetermeer. De nabestaanden kunnen de beelden krijgen... nadat alle andere reizigers onherkenbaar zijn gemaakt. Ongeveer 200 mensen hebben vanmiddag geprotesteerd... bij het hoofdkantoor van ABP in Heerlen. Ze eisten dat het grootste pensioenfonds van Nederland... direct stopt met beleggen in de kerncentrales van Doel... en Tihange in België. Volgens de Limburgse zender L1 heeft ABP samen met drie andere pensioenfondsen... bijna een kwart miljard euro belegd... in de omstreden Belgische kerncentrales... Die zijn al meerdere keren stilgelegd vanwege technische problemen. Het dodental na overstromingen in het zuiden van de Filipijnen is opgelopen tot zeker 130. Alle slachtoffers vielen op het zuidelijke eiland Mindanao. Er wordt nog gezocht naar vermisten. Vooraf was gewaarschuwd voor de overstromingen en modderstromen, maar volgens de autoriteiten hebben veel mensen die waarschuwingen genegeerd. Bij de studentenprotesten in 1989 op het plein van de hemelse vrede in de Chinese hoofdstad Peking zijn zeker 10.000 doden gevallen. Dat blijkt volgens de BBC uit documenten van de toenmalige Britse ambassadeur in China. De Chinese regering hield het tot nu toe op zo'n 400 doden. De studenten protesteerden wekenlang voor meer democratische vrijheden in China. Op 4 juni 1989 reden tanks in op de demonstranten. Het weer vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en met een graad of 8 vrij zacht. Morgen eerste kerstdag grijs met soms wat regen of motregen. Dit was het NW. Ja, dan gaan we eventjes wat mis met de, met de commercials. Maar goed, uh, wij nemen het over. We gaan gewoon lekker verder. Welkom in de tweede uur van uh, Entertainment for You. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Tot zeven uur ben ik bij u. dan Whitney Houston en uh, One Wish for Christmas. En dat allemaal hier bij het tweede uur van Entertainment for You. En dat, uh, ja, ja. Allemaal hier op de 106.9, 104.5 op de kabel, DHB Plus en TV-krant in Zandvoort. En, uh, ja, wat gaan we doen? Uh, ja, we gaan uh, gewoon lekker de kerstmuziek draaien. Wil je een plaatje aanvragen, dan, uh, dan kan dat natuurlijk altijd. En, uh, ja, het is kerstmis, althans, uh, haast. En, uh, ja, het is 23 december 2017 hier bij CFM en ook bij u thuis natuurlijk. En uh, We gaan een plaatje draaien van Jeffrey Hees. En ja, het is kerstmis. Ja. Vrolijke een Mooie tijd. Aan het eind van het jaar zoek je de warmte bij elkaar. Je kaarsjes aan, de kerstboom glanst is voor kerstmis dat zal niemand ontgaan zijn want iedereen is voorbereid de tafel is gedekt en de boom versierd dat hoort er nou eenmaal bij en wat belangrijk is zet al je zorgen opzij het kan mij niet koud genoeg zijn want het is kerstmis op je hoofd en je liefde dichtbij maakt het warm. De liefde doet weer, ja, ook met dit weer. Kerstmis lijkt wel magie. De sfeer die is zo fijn. Kom, dit maar één. Een kaarsje brandt op de tafel, koor hoor een liedje van wend. dit is af Je weet dat liefde er is, maar ook het genies Die steun geef je dan aan elkaar Zo, dat was dan Jeffy Heusen, en ja, het is Kerstmis en we gaan lekker verder met John Lennon en Happy Christmas. Dat was het John Lennon en Happy Christmas hier bij CFM Entertainment for You. En dat allemaal vanaf de Tolweg 10A hier in Zandvoort. En we gaan lekker verder met Michael Bublé en It's Beginning to Look a lot Like Christmas. Ik zou zeggen blijf lekker luisteren. Tot 7 uur ben ik bij u met deze kerstuitzending van Entertainment for You. Mijn naam is Fred Tij. Goedenavond.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 Or it's Christmas once a month. Ja, yeah, Merry Christmas, baby. Zo, ja, daar zijn we weer. Zo, dan ga ik nog even een plaatje draaien. En dan gaan we zo, uh, ja, eventjes naar uh, Mart Winkel. Want ja, hij heeft ook uh, zijn single Mijn Gemis uh, ja, opnieuw uitgebracht. Maar eerst gaan we een plaatje draaien van Jackie A. Vince en uh, Sunday at Christmas. Blijf lekker luisteren. Mijn naam is Fred Heij. En ik ben bij u tot de klokjes van 7 uur. Dat klonk lekker toch? Sunday Christmas won't be boys, playing with guns like kids play with toys. One more dan, Sunday at Christmas, ja, we kennen hem allemaal natuurlijk van, uh, ja, die, die, die man met die, met die vlechtjes en, uh, ja. Oftewel, Stevie Wonder, Sunday at Christmas en dit was uh, Jackie Evans. En ja, natuurlijk gaan we iemand in de uitzending halen en dat is, uh, ja, niemand anders dan Mart Winkel En die heb ik, ja, ben heb ik vandaag. Mart, Mart goedenavond. Ja. Goedenavond, Fred. Goede hey. Sorry? Is alles oké? Okay? Uh, ja, tuurlijk. tuurlijk. Ja, de, de feestdagen, we hebben weer een paar vrije dagen erbij. Dus, nou, heerlijk dat is toch? Ik wil het even uh, hebben over uh, ja, de single. Hè? Je bent al een paar keer in de studio geweest hier in uh, ja, Zandvoort. Ja, ja. Uh, ik, had, ik had graag langskomen, dat had ik je al gemeld. Uh, ja. al een jaar. Ik had wat uh, technische probleempjes in huis. Ja, ja. Uh, dat, uh, dat had even een hogere prioriteit. Ja, ja. Dat, dat is belangrijk inderdaad. Zeker. Hey. En uh, ja, we hebben hem al eens een keertje tegen gebracht. Uh, mijn gemis. Uh, ja, nu in een nieuw jasje gestoken. Eigenlijk een beetje met, uh, ja, inderdaad een hoop uh, kerstbellen en alles erbij. Uh, ja. Specifiek voor de kerst? Of, uh... Nou, dat, niet specifiek voor de kerst. Uh, het was niet echt een, een, een, een nou ja. ja, misschien eigenlijk ook wel. Ik heb er met Frank over gesproken. En, ja. uh, hij vond het een heel mooi nummer. De, de eerste versie eigenlijk al. Maar hij zegt, ja, maar de muziek, dat kan gewoon veel mooier. Ja. Toen zegt hij, en, en eigenlijk zo vlak voor de donkere dagen van de kerst, hij zegt dan uh, zouden we hem natuurlijk ook kunnen verkerstigen, zoals ze dat dan noemen. Ja, ja. Dus eigenlijk is er qua tekst helemaal niets aan veranderd, uh, wel qua manier van zingen en inzingen en, en wat toonlogisch. Ja, ja, ja, inderdaad, wat, uh, ja, en, uh, ja. de geluiden ja, zijn wat veranderd. Hij is gewoon een heel stuk mooier geworden. gewoon ja, ja, wat, wat voller. Uh, eerlijk he. genoeg. ja. ja. Ja, veel volle en inderdaad, wat klokken en kerstbellen op de achtergrond erbij gedaan. zodat hij in deze periode goed, goed mee kan draaien, zeg maar. Ja, ja ik, ik, heb, ik heb mijn kerstbel ook op. Dus ja, ik, ik, ik, ik, ik ben ook helemaal in ja, de stemming. Ik, ik, ik, ik ben ook helemaal in de stemming. Dus ja, iedereen die in de camera meekijkt, ja, die ziet mij staan met een, een of andere grote lange kerstmuts op. En, tussen de kerstlichtjes en de kerstballen. En, ja. ja, ik had net wat voorbij zien komen op Facebook, even snel op de weg naar de winkel, ik ben even eten te halen nu, dat uh, ja. moet ook gewoon gebeuren. Ja, nou ja, daarom heb ik het maar laten brengen, en dat, uh, dat ja, komt er zo langs. Ja, maar... hoop ik dat het goed is. Ja, nou ja, dat, uh, dat gaan we wel vanuit, elders ja, wat ze bezorgen is over het algemeen wel aardig, uh, aardig om te doen. Ja, hé Mart, wat heb jij nog in het verschiet, uh, wat, wat zit er aan te komen? Kunnen wij ja, nog iets verwachten van jou in uh, het begin nieuwjaar? Ja, zeker. Nieuw jaar? zeker, zeker, zeker. Uh, uh, ja, goed. Uh, het probleem is. Uh, probleem, probleem. Kijk, het heeft zeer even geduurd. Ja. Ja, ik ben natuurlijk met een album bezig. En uh, ja, dat, dat, dat kost gewoon een hoop centen. Ja. En, uh, en, en, en uh, om dan. Én een album te maken. en nummers uit te brengen. Ja, dat werd mij toch wel iets wat te gortig qua de financiën. Ja. En. Uh, Goed, ik ben bezig met een album en ik loop tegen het einde aan. Ik, ik ga er een beetje vanuit dat hij toch wel tegen het einde van uh, volgend jaar uh, af is, ja. het album. En van het album ga ik ook zeker nog... Uh, nou, twee liedjes gaan er zeker nog van uitgebracht worden. Ja, er gaan nog twee singles komen in ieder geval. Er gaan zeker nog wel twee singles komen en die ga ik ook gewoon weer pluggen via Dennis van de Kraan, zoals altijd. Ja, en, uh, en, en uh, dan hoop ik je uh, natuurlijk hier te zien. Uh. Ja, en uh, alleen heb ik dat met deze single dus niet gedaan, omdat ik hem uh, ja, twee jaar drie jaar, zoiets. Ja. Heb ik hem al eens uitgebracht. Ja. Ja, en de, de kosten die dat meebrengt, dat is gewoon, ja, vind ik dan net even zonde, omdat het gewoon uh, ja, uitgebracht. En ik kan hem ook natuurlijk gewoon zelf nu uh, via de mail opsturen en mensen die hem vragen. Ja. Of hem zouden willen, willen kopen. Uh, ja, dat kan via de, de, de bekende ja, nou, downloadstation. Ja, ja, net zoals SBS en uh, wat heb je nog meer... Uh... Ja, nou ja, goed. Uh, hij, hij staat op iTunes. Hij is via Spotify te beluisteren. Ja, ja. Uh, ja en, en via de bekende uh, ons is hij gewoon ook gewoon een uh, Ook voor de mensen die hem graag zouden willen hebben. Ja, natuurlijk is, is hij ook, uh, ook de bezichter op, uh, op YouTube, natuurlijk. Ja, hij uh, draait inderdaad ook op, uh, op YouTube uh, mee. Ja. een Ander clipje bijgemaakt. Een, vrij simpel, maar wel een heel erg sprekend clip. Ja, maar goed. Het, uh, het, uh, het, uh, ja. Ja. het hoort erbij. Het paste ja, mij, laat ik zeker. het zo zeggen. Ja, ja, ja dat, dat, dat absoluut. Zo, ja. Ik, ik stond er ook van te kijken dat het uh, toch zo simpel was en toch eigenlijk uh, zo goed en sprekend. Ja, ja, ja vaak hoeft het niet, uh, ho hoef het niet nee. moeilijk te zijn. Hè. Nee, en, en, en er gebeurt in de clip ook nog het een en ander wat we helemaal niet voorzien hadden. Maar goed, dan moet je er een klein beetje in geloven, anders niet. Ja. Er komen nogal aardig wat uh, lichtbollen voorbij. Ja, oké. Okay. En die zijn heel erg onverklaarbaar. Ja, ja, ja. ja. ja we, we, we kennen het fenomeen, hè? Ik bedoel, ja, hier, hier hangen ook uh, lichtbollen, maar dat zijn andere lichtbollen. Ja, die willen nog een stuk gaan. Dan, hè. Die gaan nog een stuk, ja. Hé, hey, maar, uh, ja, Zit er ook nog uh, qua optredens iets, uh, iets in de buidel? Nou ja, uh, ik, ik ben uh, toevallig van uh, voor een weekje of. Man, moet ik even terugrekenen. In 6 of 8 ben ik in België geweest en daar ja. ben ik iemand tegengekomen. Hè? en uh, Ja, die was erg enthousiast. Ja, ik was, die, die, die, die, die was er ook trouwens hoor. De laatste keer ja, in Brugge was ik. Uh, ik, ik man, ja, ik, ik ben een paar rondjes gereden daar zo. Oh. Maar goed, ik, ik ben daar bij een paar radiostations geweest die uh, puur op de FN draaien. Ja, ja. En uh, daar ben ik in, in contact gekomen. Ik ben heel even zijn naam kwijt. Want ja, dit, uh, dat, dat, dat, ik heb hem in mijn telefoon staan. Maakt niet uit. Uh, zeker van de VBRO? Ja, ja. Voor mij wel. Uh, Daar doet hij wel wat mee ook. Maar hij, is yeah. ook een, uh, hij zit meer in de televisiewereld, uh, is hij schijnt hij nogal bekend te zijn. Oké. Okay. En, en, maar goed, hij heeft mij weer een telefoonnummer gegeven van uh, Van Lombe. Henk Van Lombe uit mijn hoofd. Ja, yeah. Henk Van En die gaat weer uh, voor mij regelen dat ik, uh, ja, dat zal ergens in maart, voor de maart, april, mm. dat ik bij, uh, bij Henk Dame, in de, in de Henk Dame Show, mag komen optreden. Ja, leuk. Dat is leuk wel ja, heel leuk. ja, ja. ja. Ja, ja. Uh, uh, voor degene die uh, van Nederlandse ja. aan de muziek haalt. Ja, uh, Henk Dame, dat ja. Heerlijke, uh, heerlijke ja. muziek. Ja, ook. Ja. En uh, goed, ja goed. En verder uh, optredens. Ja, ik ben gisteren nog weg geweest. Ik ben eigenlijk elk weekend wel ergens bezig. Uh, maar dat is dan niet in, uh, in, in, in de, grote, de grote markt. Zo moet ik het zeggen. Ja. Ik, ik, sta, ik sta niet bij uh, een Mike Petersen en een Wesley Bronkhorst en een Tino Martino podium. Dat uh, jammerlijk. Ah, goed. Ja, nog niet. Nou ja, nog niet. Wie zal het zeggen? O, ja, wie zal het ooit. zeggen ooit. Ja. Dromen moet je hebben, hè, zeggen ze. Ja, nou, die moet je zeker altijd koesteren. Ja, en, uh, ja als, je je, als je je dromen kan uitbrengen. dan. Uh... Maar goed, dat, uh, dat, uh, ja. dat uh, we gaan het zien. Uh, ik zeg altijd, uh... Uh, volgend jaar uh, met, met, met uh, de lente zo'n beetje. Ja, ik zeg altijd eind... blijven geloven. Hè? Ja, en, eind lente, begin zomer wil ik toch echt wel weer... en dit keer toch wel een hele lekkere uptempo uh, zomersplaatje uit gaan brengen. En uh, ja, dan hopen we daar weer het beste van. Ja, ja. En ik ga ook verder met mijn album, ik ben uh, qua muziek, uh, qua liedjes zitten we net over de helft. Ja. Er komen twaalf à 13 nummers op, waarvan ook de nummers die nu al bekend zijn van mij, die komen er sowieso op. En dan komen er, uh, ik denk ik, een stuk of zes, zeven nieuwe nog bij, die mensen ja. niet kennen. Ja, en dan gaan we wel kijken wat dat weer gaat brengen. Nou, zo is het. Ja, dan wil ik je graag zien hier, uh, ja, uh, ja, oh, zodra de singles uitkomen. Uh, nou ja, van Dennis, uh, Dennis hoor ik dan sowieso wel, hoe, wanneer? Ja, nou ja, dat, uh, ik, ik blijf al met Dennis werken. Dat uh, vindt een fijn event. Hij doet zijn werk gewoon goed. Ja, top. Ja. Dus, top. Uh, dus wat dat betreft uh, ja, ga ik daarmee door. En uh, ja, als het uit is, dan, uh, dan komt waarschijnlijk wel weer een uh, regeling en een uh, dingetje vanaf Dennis ook mijn kant op. Want die regelt het dan allemaal weer. Ja. Interviews en telefonische interviews. Uh, dus, uh, nee hoor, daar ben ik niet bang voor. Dat gaan we goed komen. Ja, uh, dat komt helemaal goed, Martin. En Zandvoort is niet zo gek verrijden rijden van mij. Nee, nee het is uh, Delft-Zandvoort, dat is, uh, nou ja, wat is het, uh, 70 kilometer. Ja, zoiets. Ik denk ja. dat ik een, een, een, ja goed, het laatste stuk naar jullie toe, is dan wel weer een rotstuk. Ja, ja, ja. Dat je daar niet zo hard kan rijden. <laughs> nou, nou ja, ja dat krijg je overstekend wild, hè? Ja, en, en, en, nou ja, goed, maar dat is het gewoon. Je rijdt natuurlijk heel veel door, door de dorp heen en, ja, ja. en, en, en wegen waar je gewoon netjes vijf toe moet rijden. Ja, uh, klopt. En, als, als het 70 kilometer snel is, dan ik met een half uurtje bij, om het maar makkelijk te zeggen. Maar dat, ja. zo werkt dat niet altijd. Nee, helaas. En zeker niet als het een beetje in de periode is dat het mooi weer gaat worden. Ja, ja ook inderdaad. En dan wordt het lekker druk richting het strand. Ja. Uh, goed, dat moet jij zeker weten. Ja. Dus, uh, maar goed, het is, het is niet zo gek ver. Het is gewoon goed te doen. Oh en uh, als ik vandaag geen problemen thuis had gehad uh, met uh, technische dingetjes, hè? Ja. oftewel de stroom en ja, lekker de ja, ja, ja. kool aan de stroom. Maar ja. goed, uh, je hebt het nodig. en uh, ja, als laatst je het al... had, ik, had ik zeker gekomen, had ik zeker gekomen. Nou, maar je weet, dat is altijd goed. En, uh, ja. De koffie dat is dan altijd bruin, uit. zeg ik altijd. Ja, nou ja, daarom. En het is altijd leuk en gezellig, dus uh, ja, waarvoor zou ik dit niet doen? Ik bedoel, ja. maar ja, ik had even andere prioriteiten. Nou, dat is ook belangrijk, uh, Martin. Ja, zeker. Ja. Anders zit ik dadelijk uh, zonder uh, fondu -schaal, uh, <laughs> of uh, <laughs> <laughs> Nou, heb je toch uh, nodig met de kerst, toch? Ja. <laughs> ga je nog iets leuks met de kerst doen? Of, uh? nou, ik, ik, ik, uh, nee, ik doe niks bijzonders. Ik heb ook niets, uh, geen, geen vrij of zo. Ja, nu. Ja. Uh, en wat en de kerst valt, wat dat betreft lekker. Zodat ik een lekker lang weekend heb. Maar normaal ben ik met de kerst uh, één dag of, of twee dagjes vrij. Dan moet ik gewoon weer werken. Ook. Dus ik ga niks geks doen. We blijven wel lekker thuis uh, met het gezinnetje. eerste dag vonduren uh, tweede dag hier lekker metten. En dan, uh, ja, dan moet ik weer aan de bak ook gewoon. Ja, ja zo is het. Ik ook. Ja, helaas. Dus we, ja. Nou ja, het gaat vanzelf. Nou goed, en dan heel, heel stiekem toevallig mm -hmm. komt er nog een verjaardag van een, van een zanger voorbij. Ook 30 december. Oké. Okay. Ja, nou, wat ben ik zelf. Oh, oké. Dan dat even in de gaten. Ja, nee, ja, 30 december ben ik zelf jarig. Maar... Ja, dat is uh, zaterdag hè? Dus, uh... Ja. En, en dan is het de dag we oud en nieuw, dus wat dat betreft heb ik meestal in december wel uh, een hele drukke periode. Ah, oké. En dat heeft dan nog niet eens zoveel met zingen te maken. <laughs> nee, dat maakt toch <laughs> niet uit joh. Hey? Nee, dat is nee, mee... dat maar... een, een feestje is altijd leuk. Ja, nou ja, daarom joh. Dus, uh, en ik vier het uh, een dag later meestal ook. Gewoon... Ja. Want dan vier ik het met heel Nederland. En weet je, dan mogen ze zoveel drinken en eten van mij als ze willen. groot gelijk. <laughs> ja. <laughs> Twee in één. Twee in één. Dus uh, ze mogen allemaal meedoen. Zo is het. Hey, ik ga hem draaien, Martin. Nou, super. Ja, ik zou zeggen, maak er nog een, een leuk weekend van. En, ja, uh, uh, ja, gaat wel ja. goed komen want Het is een lang weekend. En dan uh, hoor, ik je, hoor ik je weer. Nou, en ik ja, zie je oh, weer dan. Nou ja, dat absoluut. Ik kom zeker langs, dus. ik vind het altijd heel gezellig. Dus, uh, maar goed, dan, uh, de rest is uh, waarschijnlijk niks anders dan iedereen hele fijne feestdagen toe te wensen. Ja, en en uh, een ontzettend gigantisch goed 2018. Ja, en van mijn kant uh, natuurlijk uh, naar jou en je gezin uh, toe ook. Ja, hey, natuurlijk. Fijne dagen in ieder geval, en uh, geniet ervan. Van hetzelfde. Komt helemaal goed. Ah, oké, okay, Martin. Oké. Okay. Hey, groetjes. groetjes. Goed weekend. Hoi, hoi. Doei, doei. Goed weekend. Hoi, hoi. hoi. Ik ging laatst op de fiets van werk naar huis toe. Het was al laat, ik was moe en het goed zat. Ik keek omhoog naar een heldere hemel, ik zag zoveel veel sterren. Welke heb jij gehad? Mijn gevoel zei dat je daar zou zitten. Lang geleden kreeg je daar je plek. Opeens. Dacht ik aan deze woorden, ik sprak ze uit, misschien was dat wel gek. Vader, kun je me horen, misschien dat jij mij ook ziet. Ben je trots op wat ik ben geworden, zijn van die vragen, het antwoord krijg ik niet. Ik moet je nu al zo lang missen En jou alleen uit een mooie droom Thuis op de kast staat nog een oude foto Als er aan jou bestaan. Ik heb jou nooit leren kennen Veel te vroeg was jij al heen gegaan ik was te jong om dat te beseffen Dat ik ooit een vader missen zou Maar nu ik ouder ben geworden durf ik te zeggen Vader ik mis jou Vader kun je me horen Misschien dat jij mij ook ziet Ben je trots? Op wat ik ben te worden, zijn van die vragen, het antwoord krijg ik niet. Vader, kun jij om me lachen? Ben je blij met mij als je zoon? Ik moet je nu al zo lang missen, en jou alleen uit een mooie droom.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 in jouw leven, uit een mooie droom Een gedicht dat heet Ik mis je in december. De wind begint te waaien en de blaadjes vallen neer. Ik weet, dit is het einde het einde van het mooie weer. Het wordt kouder buiten. Het is december. Het komt eraan. Dan ga ik de mensen missen die niet meer naast me staan. En met kerst wens ik dan dat ze allemaal gelukkig zijn. En dat ze het nu goed hebben, zonder verdriet en zonder pijn. Dan kijk ik naar boven, want ik weet dat ze daar staan. En dan wordt mijn hart weer gevuld met liefde en kan ik er weer tegenaan. Entertainment voor u, Lekker gezellig in de kerst weer hier in de studio. Aan de Torweg 10 In Zandvoort. Dit was Celine Dion. En zo, so this is Christmas. En we gaan lekker verder met uh, Joyce ja, Michael. En Last Christmas. Blijf lekker luisteren. Tot 7 uur ben ik bij u. Michael Last Christmas. Dat hier bij CFM 106.9, 104.5 op de Kamer, DHB en natuurlijk de tv krant hier in Zandvoort. Ja, zeg ik, deze plaat gaat nooit vervelen eigenlijk. Ieder jaar hoor je hem weer terug en dat allemaal in een in, in top 100, een top 20 en een top 40 en noem maar op. Ja, hij blijft gewoon lekker. En uh, wat gaan we doen? Ja, ik ga nog lekker een plaatje draaien voor mijn, uh, ja, voor mijn naaste natuurlijk. Mijn vrouwtje. En uh, ja. Dat is een plaatje geworden van uh, Michio Kora. En uh, ja, Osta Wies. Blijf lekker luisteren. Heel eventjes nog ben ik bij u. Entertainment for you. Tot 7 uur. Zelka deze is weer Da te vodim po pitcu bez jasnya Da te tjeshi vino Samo jednom lyuba pokutsa na vrata Da ti pruzhis nove ili poput Da ti stani okove O zlata Jednom u životu Dat was je dan, Mishokova en uh, Ako Meos, Davies. en uh, ja, we gaan nog uh, een klein beetje muziek draaien, en dat is van Jaman, en met kerst uh, wil ik bij jou zijn De sneeuw valt van de daken en ik denk hoe het allemaal begon Het was de 10 december en je zei, het hoeft niet meer voor mij. Ik sta maar wat naar buiten. Bij deze wil ik alvast de afscheid nemen ik van u. Althans, voor vandaag. Ik zou zeggen, in ieder geval uh, bedankt uh, voor het bijwonen het luisteren naar deze ja, kerst, even kerstuitzending even praten, van, uh, van Entertainer for ik You. Zeggen, ik van en natuurlijk hoop ik u uh, gewoon volgende week weer te horen. 30 december ben ik weer bij u terug. Met kerst bij jou zijn. En naar mij natuurlijk de Euro Breakdown. Oh ja, dat lijkt me dus ik zou zeggen blijf zeker luisteren. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. Liefde. Groetjes tot volgende week. Bye. ZFM en stuur je allemaal fijne dagen.